6 uur. NPO Radio 1 met Winfried Paaëns. In het laatste half uur van Nieuws Co. boeren die verdacht worden van fraude, zijn geblokkeerd door het ministerie. Een aantal vindt dat onterecht voelt zich gecriminaliseerd en zij slaan de handen in één. En zijn het bijna machines of toch nog mensen die je tegen elkaar opnemen tijdens de Olympische Spelen? Straks onze futuroloog over oprukkende techniek in de sport. Maar nu eerst het NMS Journaal met Dorad Meegens. kabinet en de bonden zijn het eens geworden... over vermindering van de werkdruk in het basisonderwijs. Voor het komende schooljaar krijgen de basisscholen 237 miljoen euro. De scholen kunnen zelf bepalen hoe ze dat gaan besteden, zegt minister Slob. Ik zou me kunnen voorstellen dat men bijvoorbeeld vakleerkrachten gaat aannemen... voor gymnastiek of voor muziek, uh, klasseassistenten, een conciërge... de ICT op orde brengen, waardoor ze ook sneller kunnen gaan werken... en misschien dingen kunnen nakijken, nou, noem maar op. Het is echt aan de scholen, want die weten als geen ander wat goed is... om daar keuzes in te maken. De vakbonden zijn blij met het akkoord, maar wijzen erop... dat er nog wel veel geld nodig is voor de leraren salarissen. Aangekondigde estafette gaan dan ook gewoon door... zegt vakbond PO in actie. Het grootste gat wat daar nog bestaat is het gat richting de salariskloof. Nou, wat wij het liefste hadden gehad was dat er meteen 1,4 miljard op tafel had gelegen. Nou, dat ligt er niet en daarom is het voor ons ook zaken om ons punt te blijven maken. De kinderartsen sluiten zich aan bij de rechtszaak tegen de tabaksindustrie. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde zijn kinderen misschien wel de grootste slachtoffers van roken. Dat is niet de schuld van hun ouders, maar van de tabaksindustrie, zijn woordvoerder bij Eén vandaag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 Bij geweld in een huis in Arnhem zijn drie mensen gewond geraakt. Even verderop, in een andere woning werd een vierde gewonde ontdekt. Wat er is gebeurd, wil de politie niet zeggen. Mogelijk was er een steekpartij. En ook wordt gemeld dat een ouder echtpaar in hun woning werd overvallen. De handhaving van de wet DBA voor ZZP'ers is opnieuw uitgesteld. Het was de bedoeling dat gevallen van schijnzelfstandigheid... vanaf 1 juli zouden worden aangepakt. Maar dat wordt nu op zijn vroegst 1 januari 2020. Het kabinet heeft meer tijd nodig voor het opstellen van nieuwe regels. De conservator van het Haagse Mauritshuis heeft in een Antwerps kunstdepot... een doek van de Nederlandse 17e-eeuwse schilder Jan Steen ontdekt. De bespotting van Simpson werd als een 18e-eeuwse kopie beschouwd... maar blijkt nu toch een echte Jan Steen te zijn. De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea zijn begonnen. President Moon verklaarde de Spelen in Pyeongchang officieel voor geopend... waarna het Olympische vuur werd aangestoken. Twee ijshockeyspeelsters, één uit Zuid- en één uit Noord-Korea... brachten de vlam samen naar boven...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 Ze waren al geopend, maar nu zijn ze dan officieel ook echt begonnen. In toespraak prees IOC-voorzitter Bach de toenadering tussen Noord- en Zuid-Korea. Volgens hem het beste voorbeeld dat sport verbroedert. Aan de gemeenteraadsverkiezingen doen veel meer migrantenpartijen mee dan vier jaar geleden. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs dertig gemeenten... waar veel inwoners een migratieachtergrond hebben. In 2014 deden in die gemeente nog acht migrantenlijsten mee. Nu zijn dat er 22... De helft van de groei is toe te schrijven aan Denk. Er zijn ook veel lokale partijen, zoals een Turkse lijst in Rotterdam. Een Surinaamse partij in Rijswijk. en een multiculturele partij in Almere. Het weerland inwaarts kan wat lichte sneeuw vallen. en vannacht gaat de sneeuw over in regen of motregen. bij temperaturen net boven nul. Lokaal kan het daardoor glad worden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook soms wat zon. Zondag vallen er winterse buien en het wordt dit weekend overdag een graad of zes. De verkeersinformatie dan bij de ANWB zit Edwin Gerrit. Vanmiddag staan de meeste files in de regio Amsterdam. De files nemen nu wel wat af. De files die opvallen staan nog op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... tussen Vinkenveen en knoop het amstel 20 minuten vertraging door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. A5 Hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met De Ring. 20 minuten. Op de A13 draag richting Rotterdam. Tussen Delft en knoop kleinpoel de Plein.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 Het kleine Italiaanse dorpje Mascherata is plots strijdtoneel van een nationale strijd tussen extreem rechts en links Italië. Gisteravond was het de beurt aan extreem rechts. En voor morgen staat een grote antifascistische demonstratie gepland. News and Go. Wat is er daar aan de hand? Afgelopen weekend schoot een extreemrechtse Italiaan zes Afrikaanse migranten neer. En dat zetten niet alleen linkse en rechtse Italianen tegen elkaar op. Ook in de politiek is dit plots het thema van de verkiezingen begin maart. Contact met onze correspondent Mustafa Margadi. Um, Mustafa, even over die uh, schietpartij. Wat gebeurde daar? Nou, ruim een week geleden was er een Nigeriaanse migrant in Maserata gearresteerd omdat hij een meisje uit het plaatsje zou hebben vermoord... en in stukken gehakt en uh, het 18-jarige meisje... in twee koffers in een greppel hebben gedumpt. Uh, toen een radicaal rechtse extremist dat hoorde op de radio... Uh, pakte hij zijn Glock, zijn pistool, stapte in een Alfa Romeo... en uh, schoot zes zwarte mensen in Maserata neer... Uh, die uiteraard helemaal niks met de zaak van doen hadden. Uh, maar ze waren zwart en dat was voor hem genoeg. Um, gelukkig waren de uh, slachtoffers alleen gewonnen. Wond en er vielen geen doden verder, en de dader werd direct opgepakt. Ja, hevige reacties. We worden al wat voorbeelden net. De ja. spanningen nemen toe dus. Ja, ja, zeker. Uh, in eerste instantie uh, werd er door iedereen eigenlijk uh, geschokt gereageerd. Maar nou, het duurde denk ik een paar uur of het vingerwijzer begon al. Uh, linkse politici wezen direct naar de keiharde anti van uh, rechtse politici zoals uh, Matteo Salvini. Hij is de leider van de anti-migratiepartij De Lega. En de dader was ook een lokale kandidaat van die partij, De Lega. Uh, dus uh, die partij kreeg direct alle schuld. Nou, dan kun je dus in hun hoekjes uh, uh, uh, uh, kruipen... en niks doen, maar Salvini en andere rechtse partijen, die zeiden simpelweg dat dit een gestoorde individu is en uh, dat de schietpartij juist de schuld is uh, van links, uh, die de afgelopen jaren honderdduizend migranten hebben binnengelaten. En die migranten zorgen voor sociale spanningen in de samenleving die dan weer tot dit, word, uh, dit soort gewelddadige acties leiden. Ja, ja, ja. Kortom, volgens hen hebben min of meer de migranten en de politici de schuld. Ja, kijk, als, als je over dat soort dingen begint te, uh, te praten, dan slaat het publieke debat echt op tilt wat migratie betreft hier, en dat gebeurt dus ook. Ja, je zegt het al, uh, ook in de politiek. En dat verbaasde mij een beetje, want uh, blijkbaar was dat nog niet het geval dan. Het was nog niet echt een groot verkiezingsthema, want wij horen natuurlijk al die verhalen over Italië, uh, het land dat veel migranten opneemt hè, de afgelopen jaren, maar politiek had dat niet zijn weerslag gehad nog. Nou, nee, ja, het, het was wel een van de twee belangrijke uh, onderwerpen... migratie en economie, maar er werd een stuk minder over migratie gesproken... omdat sinds afgelopen zomer uh, de huidige, huidige regering... voor een enorme daling van vluchtelingen heeft gezorgd. Deals gesloten met Libië. En uh, uh, vorig jaar is daardoor in totaal uh, 30 minder uh, migranten binnengekomen. Als je kijkt van augustus tot uh, december, dan, dan was het zelfs iets van 60 à 70 procent. Dus ja, die hebben echt uh, de kraan dichtgedraaid wat dat betreft. De rechts kon hen daar nauwelijks op aanvallen. Dus ging het over pensioenen die omhoog moesten... de vlaktax ingevoerd worden. Maar ja, na, na deze schietpartij uh, staat migratie... en dan vooral in combinatie met veiligheid weer op de voorgrond. En de toon is bikkelhard. Ja. Hoe reageren de partijen inhoudelijk uh, op dit incident... Nou ja, laten we dan maar beginnen met die Lega. Want je zou denken dat, uh, omdat de dader dus banden heeft met die partijen, ze forse klappen zouden krijgen in de peilingen. Maar dat gebeurt totaal niet. Uh, vooral omdat uh, Italianen het met die woorden van Salvini eens zijn. Dit was een gek. Uh, maar ik snap wel dat mensen bang zijn voor migranten en zo reageren. Kortom, de Lega spint hier vanwege het sentiment... dat in Italië leeft over migranten, uh, spint die garen bij. Uh, Berlusconi, pure pragmatist, heeft een dagje gewacht op de reacties... En begin nu ook dingen te zeggen als uh, alle 600.000 migranten... moet het land uitgezet worden uh, en uh, uh, ja, alle rechtse politici gaan daarin mee. Links daarentegen, de regeringspartij, weet niet hoe ze moeten reageren. Want die hebben altijd gezegd, migranten hebben we nodig. Er worden minder Italiaanse kinderen geboren. We hebben gisteren te horen gekregen dat er uh, minder kinderen geboren zijn dan ooit. En uh, die migranten moeten het werk doen die wij niet willen doen. Uh, druiven plukken, tomaten oogsten. Maar ja, die snappen ook wel dat dit soort teksten niet populair zijn. Dus links is compleet verdeeld. Ja. We moeten misschien ook even kijken naar de geschiedenis van Italië. Italië dat eigenlijk niet een... althans, tot de laatste jaren niet echt een migratieland was. Meer, nou ja, nee. hoe zou je het omschrijven? Ja... Een emigratieland. Ja. Uh, ze gingen uh, uh, voor naar Amerika of naar Noord-Europa om daar weg te vinden. Ja, ja, ja, ja inderdaad. Uh, maar de afgelopen vijf jaar uh, zijn er dus 600.000 migranten binnengekomen. En dat is nieuw. Dat, en dat wordt een issue. Uh, de Lega, ik noem het dus ook gewoon constant de Lega. Maar het was natuurlijk eerder altijd de Lega Noord, een separatistische partij. Ze wilden van de Zuid-Italianen af. Maar uh, Matteo Salvini, toen hij de leider werd, zag een vacuüm... in dat uh, politieke spe spectrum, het besloot van de Lega een nationale anti-migratie, anti-islam, nationalistische partij te maken. Een beetje in de lijn van de PVV, AFD, mm. Front Nationaal. Uh, en dat, dat heeft een succes. Het, het lukt hem om op deze manier dus, uh, uh, uh, ja, mensen achter zich te krijgen. Ja, je noemde net al even de peilingen. Hoe staan ze dan in de, in de peilingen? Het is ingewikkeld, moet ik even kort en simpel proberen uit te leggen. De Lega zelf heeft 15 vierde partijmaat. Maar ze hebben een lijstverbinding aangegaan met uh, twee andere grote partijen... onder wie uh, Berlusconi. En plots staan ze in de peiling uh, als grootste... Uh, bijna bij de 40 die ze nodig hebben om een regering te vormen. En met migratie als hoofdthema denken al deze rechtse partijen... die dus een coalitie vormen, uh, straks aan die 40 te komen... en een regering te maken. Ja. We spraken over uh, de gevolgen voor uh, de politieke thema's daar in Italië aanleiding Van de schietpartij waarbij een extreemrechtse Italiaan zes Afrikaanse migranten neerschoot, correspondent Mustafa Margadi, dankjewel. Hoe gaat het op de weg? Waar staan de pechvogels? Edwin, nou, vooral nog steeds op de wegen rond Amsterdam. Verder nemen de files nu wat sneller af. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam, tussen Vinkenveen en knooppunt Amstel, nog 20 minuten vertraging na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Op de A13, daarna richting Rotterdam, is de weg nog niet vrij na een ongeluk tussen Delft en knooppunt Klein Potterplein. 20 minuten vertraging. Het ministerie van Landbouw verdenkt 2100 boeren van fraude... met de koeienadministratie. Ze zouden met de administratie hebben geknoeid... waardoor ze meer koeien konden melken dan is toegestaan. De boerderijen zitten nu op slot. Er mogen geen dieren meer in of uit. Een deel van de boeren vindt die verdenking onterecht. Een van hen is Henny Verhoeven, boerin zelf, en natuurlijk. En bestuurslid van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Mevrouw Verhoeven, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, uw bedrijf zit ja, op slot. Uh, de, ja, de, de, de, de omschrijving dekt al ongeveer de lading. Hè? Want, wat, wat betekent dat als een bedrijf op slot zit? Nou, het betekent dat er geen uh, koeien of kalveren mogen aangevoerd. En er mogen ook geen koeien of kalveren van het bedrijf af. Uh, met grote gevolgen, neem ik aan voor u? Um, ja, Voor ons heeft dat wel uh, grote gevolgen. Wij uh, exporteren ook. En wij hebben bijvoorbeeld voor aanstaande maandag uh, een aantal klaar uh, klaarstaan om te exporteren. Mm. Um, die zijn al uh, getapt. Het bloed moet altijd getapt worden van tevoren. En dat gaat nu waarschijnlijk niet door. Nee, en, uh, voor controle neem ik aan, of niet? Ja. Ja, dat tappen. Um, dus financiële schade um, uh, heeft dat als gevolg. Nou heeft het ministerie uh, administratief onderzoek gedaan bij bedrijven... en kwam er toen achter wat zij noemen dus die onregelmatigheden. Wat was er bij u dan aan de hand? Waarom zit uw bedrijf op slot? Um, bij ons uh, blijkt dat er een kalfdatum mist voor een vaars. En op het moment dat een vaars kalft, wordt het een koe. Uh, die koe heeft meer uh, fosfaatuitstoot dan een vaas. Dat zou dan de reden zijn om te frauderen. Um, en het blijkt bij ons dat die melding, want die hebben we wel gedaan. Maar die melding is niet uh, bij de RVO terechtgekomen. Ja. Um, en het kwam omdat er vier kalfjes op één dag waren geboren, toch? Um, nou, we hadden vier meldingen in het systeem op oh, één ja. dag. Ja. En gebleken is, want dat hebben we dus ook niet gezien. dat er van de vier meldingen. Uh, eentje niet is doorgekomen. Dus die andere drie zijn wel verwerkt. Ja. En eentje niet. Ja. Maar vreemd genoeg is het uh, wel uh, doorgekomen in de melkcontrole. Dus de koe zit al die tijd gewoon in de melkcontrole... En daar kwam dus ook geen fout naar, uh, naar voren. Nee. En normaal gesproken is dat nog een soort controlemogelijkheid voor onszelf. Ja, bij, bij die 2100 boeren, althans daar wordt dan in, in de algemeen, algemeenheid van uitgegaan... wordt er handig uh, gebruik gemaakt van uh, administratieve trucjes... zullen we maar zeggen, bij de registratie van kalfjes. Dat is een redelijk ingewikkeld systeem. U zegt eigenlijk, ik word onterecht uh, gecriminaliseerd... want er was geen opzet bij u. Ja, precies. Wij hebben 1200 meldingen in het systeem per jaar. En uh, ze hebben bij een check uh, dus één fout gevonden. Dus één op de 1200. Um, nou ja, het, het komt wel vaker voor dat een melding niet helemaal goed gaat. Meestal zie je dat gewoon zelf en dan herstel je dit. Ja, um, ja in dit geval uh, is, is deze er echt doorheen geglipt. Ja. Maar ja... Het is 1199 keer vorig jaar wel goed gegaan. Ja, het ministerie zegt, ja, een kleine onregelmatigheid in die administratie... kan wel net het verschil zijn tussen wel of geen fraude. Dat komt um, ja, bij al die administraties nogal nauw. En daarom neemt de minister die, die strenge maatregelen. Kunt u wel begrip opbrengen voor het standpunt... Uh, in algehele zin van het ministerie? Uh, nee. Want? Nee, in dit geval niet. Dit is gewoon echt puur een administratieve fout... Uh, die ook nog eens in de, in de software zit... Dat uh, heeft echt helemaal niks met fraude van doen. Hm. En het ministerie heeft gewoon lijst weggepakt... en op basis van statistieken gezegd... wij vinden dit uh, fraude. Want ze beweren gewoon dat dit fraude is. Het werkt te, inmiddels te ver weet af. Ik, ja. uh, Inmiddels weet ik dat heel veel boeren... Uh, in dezelfde situatie zitten als wij. Um, in principe had het ministerie daar een soort foutmarge op los moeten laten. Hm. Als je van statistieken uitgaat dan weet je dat daar ook een mogelijkheid uh, in zit dat er gewoon systeemfouten zijn. Dus hadden we bijvoorbeeld moeten zeggen een percentage van uh, 2% of zo... Ja. daar beneden uh, gaan we niet gelijk de uh, bedrijven blokkeren. Maar dat is hier dus wel gebeurd. Ja, u zegt, er zijn er meer. Wij zijn daarmee ook naar minister Schouten gegaan en um, zij heeft gereageerd. Um, en zegt eigenlijk, uh, boeren die echt een administratieve fout hebben gemaakt... die hebben niets te vrezen. Luistert u me even mee. Als zij meteen kunnen aantonen dat hier sprake is van een administratieve fout... dan kan het ook snel hersteld worden. Dus dat hoeft niet lang te duren. Uh, tegelijkertijd is het wel zo dat er natuurlijk uh, wel degelijk... Uh, in de brede uh, aanwijzingen voor fraude zijn. Uh, ja, en dat het op deze manier uh, uh, wel in beeld gebracht uh, moet gaan worden. Uh, we hebben dat gedaan op basis van gegevens die wij zelf hadden... en ook gegevens van anderen. Uh, daar hebben we goed naar gekeken. Maar mocht het zo zijn dat daar uh, toch een, een, een administratieve fout is... dan kan dat snel hersteld worden. Kortom, als je aan kunt aantonen, het is een administratieve fout, dan komt het wel goed. Uw reactie? Nou, we hebben vandaag uh, één uur en kwartier in de wacht uh, gestaan om RVO te bereiken. Um, uiteindelijk gelukt, uh, ook voorgelegd. Wij kunnen met, met, met prints uit het systeem ook laten zien wat er gebeurd is. Daar volgt dan niet een enthousiaste, uh, um, dat gaan we wel even regelen op... Hmm. Um, wij hebben voor aanstaande maandag uh, export klaarstaan. We moeten dan echt gedeblokkeerd zijn, anders kost ons dit heel veel geld. Um, we zijn nummer 80 op de stapel. Hm. Ik denk niet dat het dan geregeld is. En ik weet dat heel veel andere boeren, die moeten DNA-stempels laten nemen. Hm. Die moeten onderzocht worden. Dat gaat gewoon maanden duren. Ja. Um, en dat duurt wat u betreft uh, te lang, dat is duidelijk. Heel te lang, ja. En niet Hoeven, dank u wel voor uw uh, verhaal. Graag gedaan. Um, de vlag is gehezen. Uh, hè, dat is vandaag toch wel al genoeg voorbijgekomen hier op NPO Radio 1. De Olympische Winterspelen in Pyeongchang zijn begonnen. De komende twee weken zullen we in Nederland vooral kijken natuurlijk, naar de schaatsers. Maar er wordt natuurlijk ook geschiet, gesnowboard, gerodeld, gecurled. Laten we dat niet vergeten. Kijken we de komende twee weken vooral naar sport of is het vooral technologie wat we zien? Uh, daar ga ik over praten met een van onze vaste gasten van Nieuws Co. Futuroloog Maurits Krijveld. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er weer bent. Ja, maar... um, ja dat, is een, dat is een beetje een opmerkelijke vraag misschien. Maar dat, dat wordt vanzelf duidelijk. Want er is natuurlijk al heel veel techniek die de prestaties op dit moment mogelijk maakt. Hè. Mm -hmm. Wat voor toepassingen van technologie zijn er? op Dit moment in de sport op deze spelen bijvoorbeeld? Nou ja, er, het, het is inderdaad echt heel uiteenlopend. Um, uh, wat, wat we de, bij deze Spelen, nou ja, wat in ieder geval bijvoorbeeld bij deze Spelen extra nu gepromoot wordt door ook een van de Koreaanse sponsors van de Spelen, is het feit dat bijvoorbeeld Shinky Knecht getraind heeft met een, he, met een slim pak uh, waarin allerlei sensoren zitten die precies bijhielden hoe laag zit hij en he, dus hoe zit zijn bekken ja. ten opzichte van het ijs. Hij en, gaat er sneller door, zegt hij zelf. Hij gaat er, ja, en hij, hij kan dus ook hij kan van de coach die hem uh, tijdens die trainingen. Volgt kan hij dus ook meteen feedback krijgen door maar gaat hij dan sneller truggen. schaatsen, of is dat door de voorbereidingen zijn. Dan nou beter? ja, het is inderdaad een soort: ja, je zit eigenlijk een beetje naar een verzamelbak. Je hebt natuurlijk technieken die echt gebruikt worden tijdens het sporten zelf. Uh, in de wedstrijd. Hè. Dat, dat kan je bijvoorbeeld dus de, de, de zwempakken. Of bijvoorbeeld bij het schaatsen, hebben we natuurlijk gezien die strips, of, of uh, iets andere bekledingen aan de buitenkant. Waardoor je hoopt eigenlijk dat die luchtweerstand minder is. Ja. En je hebt ook dat dat is in ieder die geval. Strips minst, volgens ge... mij, hebben ze nou ooit geholpen, eigenlijk? Uh, Want die snips zijn, zijn volgens rent, mij toch? weer verdwenen. Ja. Nee, maar je ziet als. Nou ja, goed. Die strips nog... op de schaatspakken, op de schouders en op het hoofd. Ja. Uh, soms ook op de benen zelfs. Dus dat is echt. Dan kun je zeggen: van dat is echt om op dat moment de prestaties te verbeteren. Mm -hmm. uh, wat ik. Dat voorbeeld van. van het, eh, dat, dat slimme pak van Samsung, wat ik net noemde. Van Shinky Knecht. Daarvan kun je zeggen: van dat is vooral tijdens de training. Maakt hem dat heel bewust van zijn houding. En dat optimaliseert hij. En dat is eigenlijk wat alle sporters sowieso doen. Ja. Ze worden helemaal uh, met slow-motion camera's bekeken. Er worden de drukfoto's gemaakt, de windtunnels. Er wordt precies gekeken hoe ze hun houding kunnen perfectioneren. Ja. Alleen, dat wordt, hè, de vraag is dan even... wat mogen ze dan gebruiken als ze tegen elkaar uitkomen? Ja, precies. En, en, en, en dat verschilt per sport. Is ook, ja. uh, ook iets dubbels binnen de sport. Want uh, aan de een kant heel vooruitstrevend. Want iedereen wil natuurlijk de nieuwste technieken gebruiken. En dan zijn er de regels die dat weer een beetje proberen in te perken. Maar ook sporters die niet altijd staan te springen... om nieuwe technieken te gebruiken. Zoals uh, wat nu... Ja, gewoon een techniek is die iedereen gebruikt, de klapschaats wil ja. niemand aan. Hilbert van der Duin, die zei: Nee, doe maar niet. Ja, geen zin in. Nou ja, dat is natuurlijk een voortdurende discussie in de sport. van... Uh ja, zie je het dus als vooruitgang van de hele sport? Uh, uh, die, die, want je wil eigenlijk dat die ook blijft evolueren... zodat er misschien ook snellere rondetijd, of dat er uh, meer vuurwerk of uh, spannendere wedstrijden oplevert. Of is dat eigenlijk afbreukdoende aan het spel? En uh, kijk, het is een beetje dubbel, want je zit die technologie, die was er op zich, die is er altijd geweest bij sport... omdat je met een uh, technisch hulpmiddel werkt. Mm -hmm. Maar als iedereen hetzelfde paard gebruikt... en ongeveer dezelfde bal en ongeveer hetzelfde gasveld... en in hetzelfde water ligt, dan, dan maakt dat minder uit. Hè? Vroeger had je natuurlijk wel dat dat ijs bijvoorbeeld slechter werd gedurende de rit, dat hebben we nu niet meer. Nee. Maar eigenlijk wil je als sporter... Je die, die ventilatoren die boven de, de baan gingen hangen... op een gegeven moment die in, in de richting van nou ja. de baan uh, he, stonden eigenlijk. Ja. Zodat je een soort bepaalde... Effect... Maar je, je zit volgens mij als sporter... je zou het als sporter zelf ook moeten vragen... maar in een soort squeeze van aan de ene kant... je wil eigenlijk niet winnen vanwege je spullen. Want je wil eigenlijk winnen omdat je toch eigenlijk jouw prestatie was. Ja. Maar je wil ook weer niet verliezen. Hè, ja. Zoals Max Verstappen die dan verliest eigenlijk... omdat hij net niet de snelste auto's heeft. Nee. Hè, want terwijl het wel een enorm... gezien wordt als een enorm talent. Dus waar ligt dan die grens? En, en, en tegelijkertijd wil je... je wil winnen. En je wil de beste zijn. Dus als iemand dan zegt... ik heb een net iets beter pak voor je. Eh, maar daarmee kun je wel zeggen... Van, nou, dat wordt natuurlijk door de comité's ook streng bekeken. Hoeveel speelruimte laad ik daarin? Want op een gegeven moment gaat dat wel echt het verschil maken... tussen winnen en niet. Vanuit de en, wetenschap. Ja. Dus er is natuurlijk heel veel eh, energie die daarin gaat. Ja, ja, ja. En, en ook lucratief. Ook voor het bedrijfsleven. Uh, denk ik. Zeker lucratief. Uh, hè, sowieso, de sportmarkt zelf is natuurlijk een interessante markt. Maar daarnaast zit natuurlijk ook die, ja, die healthmarkt. Dus die steeds meer mensen die met hun gezondheid bezig zijn. Of die eigenlijk hè, in je smartphone zitten ook al heel veel sensoren. Wat kun je daar nou mee om een gelonde, gezonde lifestyle te bevorderen? Dat is natuurlijk de spin-off die bijvoorbeeld ook zo'n fabrikant ziet. Uh, hè, die die, uh, die smartphone-fabrikant en al die telecombedrijven... die zien dat nu wel als een spin-off natuurlijk. Uh, ja. van, uh, de dingen. Noem eens nog één klein dingetje tot slot en kort. Uh, want we hebben niet zoveel tijd meer. Wat, wat, wat gaan we nog zien op de Spelen? Je denkt, uh, wat let daar eens goed op. Een Oeh. pak van Knecht, maar ook nog... Een, uh, nee, ik, zou even, ik zit even te denken of ik zo eentje kan noemen. Uh, nee, dat weet ik. Ik heb zo net geen kunnen... We, We moeten goed opletten. We moeten goed onderacht. opletten. Iedereen heeft wat. Uh, want ik denk dat het voor een deel toch gereguleerd is. Dat niemand stiekem spring... Uh, wat is het? Uh, van die bleed stiekem in de schoenen heeft verstopt zitten... om toch wat sneller te lopen. Dus, ja. uh, maar uh, wat, wat volgens mij ook een andere uitdaging wordt... is natuurlijk van... Die sporter die moet ook weer niet overtraind raken. Dus kan die nog een beetje genieten van zijn, uh, van zijn sport. Ja, nou, want daarmee wint hij ook uiteindelijk weer. Dus nou ja... Hè? Het is het dus blijft de menselijke factor. Uh, Gelukkig maar, ja, mogen we zeggen. Ja, Maurits ja. Krijveld, ik ga je danken ja. <laughs> voor je komst Goed. hier naar de studio van Dag Nieuws, nieuws en Co. Dit was dus Nieuws en Co voor vandaag. Met daarin de komst van steeds meer multiculturele partijen. En er is een onderwijsakkoord en de bijzondere opening. We hadden er veel over van de winterspelen. Welcome to the Olympic Winter Games. Er waren echt heel veel bijzondere momenten. We krijgen de Russen onder de neutrale Olympische vlag. En Korea komt dus op onder de gezamenlijke vlak. De handdruk van de Zuid-Koreaanse president Moon met de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het is een heel breed gedragen akkoord. Nee, we stonden niet te juichen. Daarvoor is er nog veel te veel te doen. Maar ik denk wel dat we een goede eerste stap hebben gezet vandaag. Ik zou ze benoemen als multiculturele partijen. Wij willen zorgen dat alle mensen die hier geboren zijn... dat ze ook als volwaardige burger gezien worden. Wij merken dat uh, vele politieke partijen zich uh, vaak richten op een bepaalde groep. En wij staan er gewoon voor iedereen. Dit was uh, Nieuws Go. Straks dit is de dag met het uh, margje fixen. Fijn weekend. NPO Radio 1.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 Aan de gemeenteraadsverkiezingen doen veel meer migrantenpartijen mee... dan vier jaar geleden. Blijkt er een rondgang van de NOS bij 30 gemeenten... waar veel inwoners een migratieachtergrond hebben. In 2014 deden daar in totaal nog acht migrantenlijsten mee. Nu zijn dat er 22. Bij geweld in een huis in Arnhem zijn drie mensen gewond geraakt...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 Het was de bedoeling dat gevallen van schijnzelfstandigheid... vanaf 1 juli dit jaar zouden worden aangepakt. Dan nu het weer met Willemijn Hoebeer. Vannacht zijn er naast wolkenvelden ook enkele opklaringen. De kans op mist is ook vrij groot. Plaatselijk wordt het glad. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt en de zuidenwind is zwak. In Zeeland en Zuid-Holland draait de wind s'nachts tijdelijk naar het noordwesten en neemt dan ook in kracht toe. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog. Er is lokaal wat mist, en vrij veel bewolking, maar later schijnt af en toe de zon. Bij een zwakke, meest zuidwestelijke wind wordt het zo'n 4 tot 6 graden. In de avond gaat de wind toenemen en vanuit het westen trekt er een neerslaggebied over. Dat levert eerst wat sneeuw of natte sneeuw op, later gevolgd door regen. En zondag overdag hebben we dan vooral te maken met een aantal winterse buien. In combinatie met veel wind wordt het dan een gure dag. De dagen erna verlopen wisselvallig met in de nachten lichte vorst... en vrijwel elke nacht en ochtend ook kans op gladheid. En dan nu de verkeersinformatie met Edwin Gertsen. De avondspits is bijna voorbij. Er staan nog files op de A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Vinkenveen en knobot holendrecht 10 minuten vertraging. A13 draag richting Rotterdam tussen Delft en Rotterdam Airport, 10 minuten. En op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Harningsveld-Triessendam, 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Fixen. Goedenavond en fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Steeds meer mensen melden zich ziek met een gebroken hart. En dat kost werkgevers een vermogen. Het doet dan ook echt pijn als we deze expert mogen geloven. Een gebroken hart kan echt fysieke pijn geven. Tegen zevenen, een gesprek over de vraag: moet een werkgever de rekening van de relatietherapeut betalen? En dit is de dag waarop onze commentator Meili Vos zich druk maakt over geld... namelijk ons salaris. Wat is je stelling bij het nieuws, Meili? We verdienen te weinig en we moeten allemaal collectief in staking. <laughs> Ik ben heel benieuwd. Ik ga het straks horen. En dit is de dag waarop minister Ari Slob het VMWO imago probeert te verbeteren. Hij maakt zich sterk voor het beroepsonderwijs... net als cabaretier Pieter Derks vorig jaar op deze zender. De stand van zaken in Nederland op dit moment... 2 miljoen communicatiewetenschappers en niemand die een kraan kan repareren. Ja, en daarom alleen al, daarom gaan wij praten over deze stelling. Het imago van het VMBO moet nu eindelijk uit het slop worden getrokken. Te gast uh, Paul Rozenmuller van de VO-raad, Peter Hulse van Ouders en Onderwijs en Fotograaf, Vivian Keulerts. Haar dochter kreeg in de groep 8 het advies om VMBO te gaan volgen. Maar dochterlief was daar niet heel blij mee. Uh, welkom allemaal. Dank je wel. Uh, wilt u meepraten op Twitter? Gebruik hashtag DIDD. En meekijken, dat kan ook via de webcam op mporadio1.nl. Hoort u mij? Ja, Vivian. Ja? Ik, ik hoor okay. je hoor. Ik ga meteen wat aan je vragen. Wat was de reactie van jouw dochter toen zij uh, VMBO-advies kreeg? Nou, het was niet zozeer dat ze uh, alleen maar vmbo-advies kreeg. Ze kreeg vmbo-kaderadvies. En ze had haar zinnen gezet op de vrije school in Leiden. Mm -hmm. En daar had je minimaal vmbo-t-advies nodig. En dat was het grote verdriet, want ze wilde zo graag naar die school toe. En um, ja, zij had de pech dat ze als enige in de klas een, überhaupt een vmbo-advies kreeg. Dus ze uh, ja, voelde zich uh, absoluut wel de mindere in de klas. Ja. Ja, en hoe ging dat verder? Hoe reageerde? Bijvoorbeeld de klas, uh, nou ja, goed. Uh, uh, het, het, ik ben daar ook werk van gemaakt. Ik, ik voelde me ook uh, in mijn artikel, heb ik dat ook geschreven. Een beetje uh, beschamend ook dat ik uh, naar de juf ben gegaan. Om te vragen of zij toch niet haar advies wat wilde aanpassen richting VMBO. En daar schaamde je je zij... voor dat je dat deed? Ja, ja omdat, omdat ik natuurlijk toch in mijn omgeving vaak hoorde dat ouders op hoge poten naar uh, de juf toe gingen. om uh, hoger advies eruit te halen voor hun mm -hmm. kinderen. En hè, omdat ze VMBO-advies kregen en toch wilden dat hun kind naar de haven ging. of HAVO-advies, omdat hun kind dan naar het VWO moest. Uh, nou ja, in mijn geval ging het dan van kader naar T. Ja. En um, ik was het er niet mee eens. Vooral omdat... Um, ja, zij had een achterstand toen we terugkwamen uit Amerika. Die heeft ze ingehaald. En um, ze tellen alles op. Ze nemen een gemiddelde. Ja. En eigenlijk door haar achterstand... zoals ze binnenkwam, ging... en met ja, was haar dus onzekerheid kreeg zij een lager advies. Ja, er was een reden. dat je En is het gelukt? Het is gelukt, ja. ja dus zit omdat op de ik vooral... Heen. Ze zit absoluut op de school waar ze wel Ze is ja. dolgelukkig. Ja. <laughs> dus mijn strijd uh, ja. is niet voor niks geweest. Ja, nou was dat ook een specifieke reden en een specifieke achtergrond. Ja. Nu zegt minister slop uh, er ligt verantwoordelijkheid bij de ouders... die te veel pushen om hun kinderen bijvoorbeeld dan naar HAVO of VWO te krijgen. Of dan inderdaad ja. uh, naar een hoog ja. niveau. Ik ga even naar Peter Hulsen van uh, Ouders en Onderwijs. Wat, wat merk jij daarvan, van ouders die pushen? in het uh, verhaal van de mevrouw zojuist zit heel veel herkenbaars. Namelijk dat het voor ouders niet zozeer gaat over VMBO... of een ander schooltype, maar wel over wat past bij mijn kind... en wat zie ik in mijn kind. Dus uh, snap je de ouders? Zeer goed. Wat mevrouw ook vertelt, uh, dat een aantal basisscholen... bij het advies in groep 8 nog wel eens een soort rekenkundige som loslaten... op de, de scores die je gehaald hebt in groep 6 en groep 7... En als er dan een specifieke reden is waarom het ooit wat minder ging... of zoals mevrouw vertelt, haar dochter in ja. het buitenland naar school is geweest... Ja, dan is dat iets om rekening mee te houden... en vooral te kijken naar wat het betreffende ja. kind aan talenten heeft... en daar een schoolniveau bij te adviseren. Maar nou zijn er volgens mij toch ook wel echt ouders... die, die gewoon graag willen dat, dat, hè, dat zoon of dochter lief een hoog niveau haalt... omdat dat gewoon beter afstraalt. We roepen dat met z'n allen en tegelijkertijd horen we bij Ouders en Onderwijs... van de 800 ouders die ons per maand bellen met vragen... dat ze vooral het belangrijk vinden dat hun kind gelukkig wordt... en op een school terechtkomt waar het kind tot zijn recht komt... en zich goed kan ontwikkelen. Ja. En er is inderdaad een, een maatschappelijk beeld rond het VMBO... maar dat is niet, denk ik, waar de meeste ouders zich door laten leiden... als het gaat over die overstap van groep 8 naar de middelbare school. Nee, niet dat ze bijvoorbeeld denken... ja, maar dat VMBO, dan komt mijn kind tussen een bepaald soort type kinderen... en dat is niet goed voor hem, of dat hoor je nooit. Dat, dat speelt denk ik minder dan in de tijd toen wij zelf jong waren... en toen je nog het klassieke beeld van de LTS had. Want ah. wel speelt... Kijk, een, een reden bij, zoals mevrouw net vertelt... kijken wat je kind later in, in de mars heeft... speelt ook het beeld dat het VMBO nu heel lastig... weer later de toegang biedt tot de HAVO of verdere mogelijkheden. Ja. Dus het beeld van je kiest nu op 12 jaar voor schooltype wat voor heel ver in de toekomst je, uh, je kansen gaat bepalen, dat leeft wel degelijk en okay. dat is dus ook een hele belangrijke waarom inderdaad een aantal ouders denkt van ja als een kind als mijn kind die potentie heeft, laat hem dan die havo in ieder geval proberen. Ja, want anders kom je er niet. Paul Rozenmuller van de Vl Raad, hoe, hoe luistert u hier naar? Herkenbaar dat ja ouders merken van ja mijn, die scholen die, die, ja, het past gewoon niet bij mijn kind, het advies wat ik krijg. Nou kijk, ik denk dat als je uh, eerlijk bent en uh, je luistert naar uh, mensen die in groep 8... Hè, de, de leerkracht in groep 8 die de adviezen geeft op de basisschool... dan denk ik dat je daar wel zeker hoort het verhaal... dat er ook druk van ouders is om leerlingen vooral... Uh, in een theoretische stroom neer te zetten... en wat minder in de uh, praktische stroom. Hè. Ik probeer elke keer weer die woorden van hoger en lager te voorkomen is ingewikkeld, maar um, vandaar dat ik het even... En theoretische, deze... stroom HVO, theoretische stroom is dan HAVO-VWO? Theoretische stroom um, is mm MAVO-HAVO-VWO. -hmm. En de MAVO is dan eigenlijk de Theoretische Leerweg. Hè. Dat heet TL, VMBO-TL. Ja. We kunnen er ook niks, uh, niks mooiers van maken op dit moment. En eigenlijk is het zo, zoals de minister vanochtend ook zei... er is helemaal niks mis met het VMBO... en de beroepsoriënterende opleiding. En... Uh, ik, zou, ik, ik herken wat Peter zegt, maar ik zou het ook goed vinden... dat je als vertegenwoordigers van ouders ook nog eens tegen ouders zelf zegt... Um, je hebt uiteindelijk het, de kinderen is, het is het mooiste wat je kan overkomen als ouders... en je wilt kinderen dat je ze krijgt. Hoe mooi is dat? Dan wil je dat ze gelukkig zijn. En gelukkig is niet altijd hoger dat brengt het geluk niet. Dat kan misschien wel de primaire emotie van dat moment mm -hmm. zijn... maar daar moet je uiteindelijk toch ook voor waarschuwen. En wat wij in ons onderwijs hebben... we hebben een prachtige, daar zijn andere landen jaloers op... die VMBO-route uh, doorgaan naar een MBO-route. Daar kunnen stapelen en uiteindelijk uh, uh, op de arbeidsmarkt slagen. Want de arbeidsmarkt vandaag... Uh, ja. Die schreeuwt om dit soort vakkrachten. Wat wij moeten doen, dat is dat vakmanschap meer waarderen. Dat doen de Duitsers ook. En misschien nog één ding. Uh, het, het wordt een beetje veroorzaakt, denk ik ook... door dat wij een vrij stevige scheiding hebben... tussen die wat meer theoretische opleidingen. En ja, die wat Peter Hulse zegt, je kan eigenlijk niet meer overstappen... als je er eenmaal in zit Nee, in en in en het zou heel er, Het zou heel erg helpen als we die... die, die, die Praktijkkant, bijvoorbeeld, ook in het HAVO of in het VWO doen, dan maken we die scheiding minder kunstmatig en dat doen de Duitsers ook. En de Duitsers hebben ja. een traditie van het waarderen van vakmanschap. Ja, Miley Vos, jij hebt een kleine Vos, een uh, dochter, als die uh, ja, naar het VMBO gaat. Van laten. Mij, ja, die mag voor mij best met de handen gaan werken. Wat ik zo fascinerend vind, is dat wij eigenlijk in Nederland steeds meer aandacht hebben en waardering voor ambachtelijk gebakken brood, vakkrachten. En deze discussie over VMBO loopt al heel lang. Is het niet een idee om gewoon uh, een andere naam te geven? En noem het gewoon vakscholen. Vakscholen, dat klinkt Omdat, beter. Hè, dus, het, het, het klinkt beter, want uiteindelijk zeg maar. mensen, als je mensen vraagt... ja, maar ik vind het prima als mijn kind ook loodgieter wordt... want dan kan je inmiddels trouwens best veel geld mee verdienen. Er uh, zijn een heleboel hè, banen waar, met, waar je met je handen werkte. Ja. Uh, uh, nog nou. veel af... Moeten gewoon niet af... Die, die term is gewoon besmet. Ik, ik denk dat het niet alleen de naam is. Het, het is ook zoeken naar een type onderwijs... wat past bij die doeners. En, en bij wat de heer Roosemuller volstrekt terecht zegt. Het, het waarderen en het erkennen van vakmanschap. Ja, en kinderen de kans vakscholen. geven daarin te ontwikkelen. Ja, maar misschien vraagt dat om andere vormen... dan wat we nu in het VMBO nog veel zien. Oh, Namelijk een kopie ja. van hvo vwo En een klas waarin je ook met zijn dertigen uh, zit... Terwijl ja, bijvoorbeeld Duitsland, daar de, de meestergezelrelatie nog veel ja. voorkomt... en je op die manier geleidelijk in een vak als meubel maken... in een vak als bierbrouwen uh, uh, gaandeweg je weg kunt vinden. Ah, ik hoor het al, dat hele VMBO moet gewoon op de schop. Nou, het is op Parlozen, de schop. Rozen, het nee. is op de schop. Kijk, uh, als er iets verder op de schop moet... dan zou het nog wel het HAVO en het VWO zijn in het belang van leerlingen. Omdat daar eigenlijk veel meer flexibiliteit moet zijn... en uh, uh, daar ook aan gewerkt wordt. En, en wat je ziet, en dat is natuurlijk wat ouders ook willen, het is wat kinderen willen dat is dat je toch probeert zoveel mogelijk de talenten van leerlingen recht te doen. En, en, en sommige leerlingen die hebben, die kunnen, kunnen alles op het VMBO of op het gymnasium of waar dan ook. Maar dat is natuurlijk maar een deel van de werkelijkheid. En uh, er zijn ook leerlingen die kunnen vakken op het VMBO en op de HAVO. Die flexibiliteit die moeten we gaan organiseren. Dan kunnen we ook iets ja. doen aan het de grote motivatieprobleem van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Maar ik was gisteren nog in Goes en daar hadden we grote bijeenkomst met allemaal schoolleiders en teamleiders en bestuurders... en daar trad een leerling op van... Twee VMBO, een meisje van 13. Ja, dat was gewoon de Heldin van de middag. Die deed dat zo verschrikkelijk goed. En dat was echt een kippenvelmomentje. En dan denk je van jongens, imago, euh, laten we ervoor zorgen dat we kijken naar talenten van leerlingen. Dat we ze zo goed mogelijk plaatsen. Dat kunnen we beter doen. De aansluiting met het vervolgonderwijs goed regelen. Ouders ook meegeven dat dit fantastische opleidingen zijn. Dan doen we denk ik iets aan, uh, aan Imago. En ja. dan is een andere naam kan best ook een onderdeel van dat. Uh, van dat ja, geboren. Ik ga nog even naar Vivian. Je bent er nog, hè? Vivian, hang je nog aan de lijn? Nee, Nee, Vivian is weg ineens. Ach, nou. <laughs> nee, ze luistert vast wel mee. We proberen Hallo? hem nog even te bellen. Hoe is je nog? Ja, Vivian, daar ben je. Ja, uh, ja Je hebt het meegeluisterd, uh, hoop ik, een beetje. Ja, ja horen. zeker. Ja. Uh, ja. Jouw dochter, is die, uh, is die trots uh, op wat ze doet nu? Nou, ze is vooral gelukkig. Ze, ze heeft gehuild van geluk toen ze hoorde dat ze naar die stort. En dat was vooral het... Uh ja, ja het, het hete hangijzer of ze daar terecht kon of niet. En ik moet, uh, uh, ik wil even zeggen dat het verhaal van Paul Rosemüller. Uh, nou, chapeau, ik zou zeggen: doen. Het klinkt zo goed. Vooral ook uh, ja, het, de boodschap dat hoe hoger, hoe beter, hoe gelukkiger. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk grote nee. flauwekul. Ja. Dus dat, dat, uh, ja, ik ben alleen maar voor die, voor die mix. Ook de praktijk uh, inbrengen bij, op een haven, een VBO-niveau. Ik ja. denk dat dat ook heel erg goed is. Veel ja. meer mixen. ja Peter Hulsen, uh, en, en nog even wat, wat Paul Roosemullen zegt. ja Kan je die ouders toch niet ook, hè, jullie uh, als, als organisatie, mm -hmm. toch, toch ook die ouders wel af en toe zeggen van jongens, het gaat niet om hoger. Dat is ook zo. En dat zeggen we waar nodig ook. En dat moeten we met z'n allen denk ik ook als samenleving uitstralen. Kijk, ja. in, in, in dus wat... vind je dat goed wat Arie Slop nu doet vandaag? In, dat, in, benoemen? Dat, dat vind ik goed om te benoemen. Alleen, het is jammer als we dat alleen op ouders projecteren. Namelijk degenen die rond een kind van 11, 12... Uh, voor de overstap naar de middelbare school gaan. Maar het zit in onze hele samenleving. En het komt dan naar boven op het moment dat je een kind hebt die die stap maakt. Maar neem ja. alleen al hoe de CITO-score is opgebouwd. Als je hem perfect doet, 55, dan mag je naar HVO-VWO. Uh, uh, kom je in de VMBO-scores terecht... dan heb je dus ook een lagere score op de CITO-toets. Het zit hem in allerlei kleine... Ja. Ja. beelden, uh, ja. woorden die we maar gebruiken. En, en, en iemand die nou heel goed is met zijn handen... en heel ja. hoog scoort op die situ toets waar, waar gaat die vaak heen? Die gaat natuurlijk vaak naar het VWO. Ja. Maar wat je moet leren, zo iemand, die moet je ook leren om dat talent waar die praktisch goed in is, of dat nou robotica is, mm -hmm. of dat het iets anders is, die ja. zou dat ja. aangeboden moeten krijgen. Het is alles of niks. Het is of ja. praktijk georiënteerd of algemeen ja, onderwijs. Nou ja, ja, en, en ik vind het punt van ma ma wat mag ik daar iets, uh, ja Vivian, zeker. nog aanvullen zo meteen. Heel kort. Ja. Of, vooral op, op dat uh, item, want uh, mijn oudste dochter zit in 5 vwo, en die heeft een vriendinnetje, die zit ook op 5 vwo en die gaat nu mbo scholen. Uh, bezoeken. En daar werd vanuit de uh, docenten gereageerd van... goh, uh, jeetje, daar schrikken we even van. Uh, nou, ook vanuit scholen vind ik dat dat ook altijd opengehouden moet worden. Zij ja. willen graag uh, meubelmaakster worden. Nou ja, waarom niet? Waarom zou je niet Mooi met een VWO-diploma uh, ja. meubelmaakster kunnen worden? Dat, ja. dat moet ook kunnen, vind ik. Nou ja, die waardering, dat hebben we heel hard nodig. Ja. En het is complexer dan alleen uh, de dus haak schuld bij ouders leggen. Dat is, het is veel gecompliceerder. Het is een element uit het interview van Arie Slob. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ik las het vanochtend vroeg... zonder dat ik wist dat ik hier zou zijn... Ik heb hem een appje gestuurd omdat ik het heel belangrijk vind... dat de minister van Basis en Voortgezet Onderwijs het ook opneemt voor ja. het VMBO. Dat is echt van betekenis. Dat deed de vorige staatssecretaris niet nog nee. minder. Nee, staatssecretaris Dekker had het vooral over excelleren. Ja. Dat is dan heel anders. He? Samen ja. in de samenleving ja. met ja. z'n allen ook uitstralen en letterlijk ja. waarderen. Dank voor het gesprek. Dank u wel. Dit is de dag waarop gamers hun hart kunnen ophalen. Want Nederlands beste voetballer ooit is toegevoegd aan de voetbalgame Pro Evolution Soccer 2018. De spellenmaker ziet de videogame met Johan Cruijff als een waar meesterwerk. Johan Cruijff, een individual oh ja. masterpiece! En dit is de dag waarop de metro in Rotterdam 50 kaarsjes mag uitblazen. De eerste metro werd geopend door prinses Beatrix en prins Klaus. Toen nog koningin Beatrix natuurlijk. Nu is deze metro door vijf vrienden in ongeveer tien jaar tijd verbouwd tot een pop-up museum. Joachim Kost vertelt aan RTV Rijnmond hoe ze het zo lang volhielden. Nou, gewoon uh, doorwerken, uh, ja. niet zeuren. En ook met heel veel lol gewoon uh, uh, werken aan die oude car. En uh, dan is het echt geen straf. Nee. Dan is het elke zaterdag genieten. <tied> begin deze week was er ophef over het salaris... dat presentatrice Astrid Joosten maakte in het programma Wat Verdien Je? Maar er was ook ophef over wat een journalist per woord verdient. Commentator Meili Vos, jij wond je er ook over op. Zeker, dat is namelijk 13 cent per woord. En als je dan een opdracht krijgt voor bijvoorbeeld 500 woorden... dan verdien je maximaal 75 euro. Uh, en dat kost vaak, zeker als je het goed wil doen... ben je vaak een dag mee bezig. Dat is natuurlijk heel erg raar dat je voor een dagwerk zo weinig geld krijgt, want een zzp'er moet daar bijvoorbeeld ook nog de reiskosten, de telefoonkosten, researchkosten en de belasting dus ze houdt waarschijnlijk de, de journalist in dat voorbeeld die had voor vijf uur werk 57 euro, daar houdt ze misschien 20 euro aan over. Nou, dan kan je, dat, je toch echt beter meubel maken worden. Dan bedoel? kan je beter meubel maken, kan je beter loodgieter worden, de Schoonmaker verdient ook meer per uur. Um, en dat brengt me op een op een breder probleem. Een aantal economen liet ook deze week zien dat we in Nederland eigenlijk de AIQ, de arbeidsinkomensquote, dat die in Nederland heel laag is. En dat betekent dat we eigenlijk van de winst die er gemaakt wordt... dat wij eigenlijk relatief heel weinig aan uh, loon geven... En, en de rest gaat naar aandeelhouders. Ja, dus wat is je stelling? Mijn stelling is, wij verdienen te weinig. En dan, dan hebben we het ook je niet over een dat, nou, dat, dat is een econometerm term. In ieder geval, vergeleken met landen om ons heen. Uh, zitten wij gewoon echt allemaal ontzettend op de knip. de werkgevers. Uh, om, om mensen gewoon normaal salaris te betalen. En, en dat heeft als gevolg dat mensen bijvoorbeeld ook minder gaan besteden. Ja. Kijk, uh, waarom? Ter... Waarom? waarom? Nou ja, dat, dat, dat komt. En dat, is een, uh, uh, uh, dat komt omdat we in Nederland ook nog een schietje verslaafd zijn aan, flex, aan flexbanen. Dus heel veel mensen met tijdelijk contracten. Uh, ook enorm veel ZZP'ers in vergelijking met landen. Om ons heen met dezelfde economieën, en als jij een tijdelijk baantje hebt, of je bent ZZP'er, heb je geen onderhandelingsmacht als jij zegt, ik ben niet zo tevreden over het joh, voor jou honderd anderen maar, en weg, en ja. dat betekent dus dat uh, uh, ze geen uh, onderhandelingsmacht hebben om de salaris omhoog te doen. En wat moet je dan doen, en dat roep ik ook iedereen op die zegt, ik word gelid van de vakbond, en ik ga op door die vereniging. moet je wel doen, want op deze manier dat we ons allemaal laten uitspelen als ontzettend individuele individuutjes verdienen we op den duur steeds minder. En het valt nu zelfs ook internationale economen waarom blijft Nederland zo achter? Omdat we gewoon verdoren je veel te weinig um, uh, verdienen. En dat komt door die rare flexibilisering. En wat zou nou toch zo mooi zijn als iedereen in Nederland... je hoeft je voor mij niet aansluiten bij een vakbond. Maar als we nu allemaal zeggen van dit pikken we niet meer... en we gaan een koperstaking. We gaan bijvoorbeeld bij de bedrijven die het echt slecht doen... die echt weinig betalen, kopen we gewoon niks meer. Gewoon afdwingen die handen. Collectief staken, werknemers en zzp'ers. Daar worden we allemaal beter van. En Paul Roosemiller zit hier nog. En uh, de oude die ja. weet waar ik het over heb. Wat die deed dat in de haven. Is dat een goed idee? Nou, het pleidooi om uh, mensen meer te laten verdienen. Kijk, als de president van de Nederlandse Bank... als de minister van Financiën en uh, allemaal En zelfs de chef van VNO-NCW... Uh, dat teruggevloten werd. Was ik nog niet bij Hans uh, de Boer uh, ja. aangeland. Maar, uh, Slip of de tong, maar hij nou, meende het dus wel. Ik denk, dat het, ik denk dat het diep in het hart ook gemeend is. Omdat het economisch maar goed het, is. Het, het heeft ook Taylor gelezen. Hè? Taylor gaf exact, daarom zijn ja. werknemers aan de lopende band genoeg salaris zodat ze zijn auto's konden okay, kopen. Dus de, de ja. grote, de grote mensen zeg maar, vinden dit ook. Waarom? Ja, en dus, nou ja, dus de vraag was aan mij, vind je dat ook? Ik, zei, ik wou dus zeggen, van als Meili Vos dat vindt... en Hans de Boer en Klaas Knot en dat soort mensen... wie ben ik dan om dat tegen te sp spreken? De nuance is maar natuurlijk dat je het vooral hebt. Nee, dat doe ik niet. Ja. Dat wil zeggen, je moet natuurlijk differentiëren. Want aan de top ja. denk ik, zeker in de in de private sector wordt voldoende verdiend in de publieke net sector. Ook. Dus dat mensen. is allemaal redelijk, maar gewone mensen met een VMO-opleiding. Exact. Ja. Hè, dus we hadden het net over de ja. zorg. Hè, wij denken in de, in de gezondheidszorg denken wij vaak ziekenhuizen, dokters, etc. De meeste mensen die in een ziekenhuiswerken hebben een VMBO-opleiding... of zijn daarmee begonnen en dan MBO en verder. Op de kant primair onderwijs, waar ze inderdaad exact, staken voor eh, dus, uh, normaal salaris. Ja, het gaat ja, toch op, gebeuren. Dus Onderwijsstaking nu... ondanks akkoord, nou omdat ja, ze nog dus, steeds zo weinig verdienen. Dus da daar wordt nog steeds weinig verdiend, dat merk... in het voortgezet onderwijs ook, hoewel daar de grootste zorg... de werkdruk is. Maar ik ben met je eens... De supermarkten, ik, ja. eh, eh, timmermannen... En dat soort Hele vitale functies, waar er veel van zijn... daar wordt ook in vergelijking met de omringende landen... relatief weinig ja. verdiend. Ik uh, dank jullie voor, nou. dit, uh, voor dit betoog. <totstuk> Dit is de dag waarop de Olympische Spelen officieel zijn geopend... in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Tijdens de ceremonie liepen voor Nederland 11 van de 33 sporters mee... en droeg schaatser Jan Smekens de vlag. En geen opening is natuurlijk officieel... zolang de Olympische vlag niet is ontstoken. En hier is het Olympisch vuur ontstoken. En daarmee kan Pyeongchang 2018 beginnen. Dit is de dag waarop er opnieuw een carnavalsversie is uitgekomen van het populaire nummer uit de NPO 3 serie De Luizenmoeder. Maar in plaats van Hallo allemaal zingt luizenvader Huub hang op. Doei doei allemaal, wat fijn dat je er was. Nu moet je naar huis, doe de spat maar snel je jas. Zwaai met je handjes, sluit aan in de rij. Jij gaat weg en ik ben blij. <middels> toch leuk. Ja, hij valt ook hier in de studio heel goed. Zondagavond weer. Over ziek melden uh, gaan we het hebben. Niet, niet vanwege een griepje of een gebroken been, maar ook vanwege een gebroken hart. En in dat kader is, uh, ja, reist eigenlijk de vraag of het goed zou zijn als werkgevers... Uh, bijvoorbeeld een relatietherapeut zouden betalen... om ziekteverzuim uiteindelijk zo te voorkomen. Als het aan Jan Hol van de Marriage Week ligt... zouden werkgevers zich meer moeten bemoeien met de privésituatie thuis. Maar hoogleraar arbeidsrecht Saskia Peters zet vraagtekens uh, bij deze stelling. En beide zijn uh, hier. Welkom. Hallo. Goedenavond. Uh, Jan Hol uh, van de Marriage Week. Even kort, wat is dat, de Marriage Week? is een internationale beweging in ongeveer 40 landen... die uh, probeert om mensen die in een liefdesrelatie leven... vooral te stimuleren daarin te investeren. Ja, en uh, dan neem ik aan dat u ook wel verhalen hoort... Uh, als het gaat om relatiestress en werk. Nou, je ziet uh, ook in onderzoek bijvoorbeeld in Nederland... wetenschappelijk onderzoek zoals aan de Radboud Universiteit in Nijmegen... maar ook in Engeland... dat in toenemende mate mensen nemen hun de relatiestress mee naar hun werk... waar ze vroeger misschien alleen de werkstress meenamen naar huis. En... Um, het viel me eigenlijk zelf op, ik geef leiding aan een team in Amsterdam... dat een paar jaar geleden opeens twee mensen uh, zes tot negen maanden weg waren... vanwege een breuk thuis. Heel vervelend voor deze mensen, heel vervelend. Maar de werkgever betaalt wel gewoon vrolijk zes tot negen maanden door... en heeft niets. Als je dat op Nederland legt, dan blijkt van, op basis van TNO en FNV-rapporten... dat de kosten voor um, zeg maar, echt gerelateerde um, arbeidsbezijden... is ongeveer 1,3, 1,5 miljard per jaar. 1,3, 1,5 ja, miljard. kun je als werkgever zeggen: Nou, weet je wat, dat betalen we gewoon. Want, uh, so what? Dat doen ze nu, dat is wet in Nederland. En ik pleit er niet voor om dat te wijzigen. Maar je kunt ook nadenken over de vraag: kan ik een betere job doen voor mijn portemonnee als werkgever en voor mijn welzijn als medewerker? Door bijvoorbeeld wat? Nou, bijvoorbeeld, ik denk heel, heel simpel binnen de wet en regelgeving aan drie dingen. Eén is um, het bespreekbaar maken van de werkvloer. We hebben gesproken vanuit onze Meritweek Stichting bijvoorbeeld met een grote uitvaartverzekeraar, die zelf eigen crematoria heeft. Maar heel veel mensen werken boven de 40. In die categorie komen nog wel eens tegen dat je de bonds krijgt in je relatie. Die uitval willen ze liever niet. Dus ze hebben ervoor gezorgd dat hun afdelingshoofden het bespreekbaar maken. Maar dan heb je bijvoorbeeld je beoordelingsgesprek... Of, of je functioneringsgesprek, en dan wordt er gevraagd... en hoe gaat het thuis? Nou, ik denk dat die vraag niet wordt gesteld. Het is dus een andere vraag of het klimaat op de werkplek zo is... dat de medewerker zelf zegt, hé, hey, ik zit even knijp... kan ik met mijn baas bespreken dat ik wat later kom... Of dat ik smiddels met mijn voormalige partner naar de advocaat moet. Dat ik mijn kinderen kan beter opvangen. Dat alleen al geeft veel rust en comfort te werken. Maar dat is ook verzuim. Dan heb je er ook niet veel aan. Jawel, maar als je dat doet en overeenstemming met je baas... je kunt er afspraken over maken, is het geld dat die, denk ik als verzuim. Oké, okay, dat was punt 1. Dus op de werkvloer. Nee, punt 2 is, uh, het is ons gebleken dat uh, de vele arboartsen die we kennen in Nederland... Um, en ook bijvoorbeeld de bedrijfsmaatschappelijke werkers... voor hen is eigenlijk het kijken naar een medewerker... die komt met klachten vanuit een oogpunt van relatiekwaliteit thuis... nog vrij ongewoon. Dus je zou ook hen tot bewustwording op dat punt kunnen brengen. Ja, maar ga je naar de arboarts als je in een scheiding ligt? Nou, nu nog niet. We gaan in toenemende mate naar een relatiecoach. En daar zou ik mijn derde suggestie op uh, zijn gebaseerd. Uh, werkgevers organiseren in Nederland prachtige dingen voor de medewerkers. Of het nou is een collectieve zorgverzekering... of een collectief fitnessabonnement. Ik kan in Amsterdam collectief naar de cultuur als ik wil. Maar kan ik ook eventueel als werkgever zeggen... weet je wat, Te maken collectieve afspraken... met de Vereniging van Relatietherapeuten. Als er medewerkers zijn die daar een beroep op willen doen... hoef ik het niet te weten maar ze kunnen met betere condities daar terecht. Ja. Saskia Peters, uh, drie punten van, uh, van, van Jan Hol. Is het uh, juridisch haalbaar? Nou, zoals ik het uh, begon wat, uh, met, klonk wat verplichtend. Hè, maar zolang het facultatief is, uh, dan is dat uiteraard juridisch haalbaar. Uh, sterker nog, werkgevers kunnen daar natuurlijk ook een belang bij hebben. Ze zijn nou eenmaal verantwoordelijk... voor de eerste twee jaren ziekteverzuim van hun werknemers. Dat is een hele grote kostenpost. Het gaat niet alleen om inkomensbescherming bieden... gedurende die tijd dat niet wordt gewerkt. Maar ook allerlei reintegratieverplichtingen. Kijk, dus voor werkgevers... Is is sowieso interessant om uh, ook preventief uh, te werk te gaan. Alleen, hier gaat het uh, om mogelijk... Ziekteverzuim, dus een risico op eventueel ziekteverzuim als gevolg van relatieproblemen, er zijn natuurlijk een tal van risicofactoren in het privéleven van een werknemer. Wat tot ziekteverzuim zou kunnen leiden, dat, is, dat kan ja. relatieproblemen zijn, maar dat kan ja. ook uh, weet ik wat, ongezonde leefstijl bijvoorbeeld zijn van die werknemer. Of ja, maar alleen werkgevers. Veel aanhal, toch? Precies. Ja. Dus er zijn allerlei risicofactoren in het privéleven. Ja. En als werkgevers zien van, hey, dat is een belangrijk risicofactor risico en daar zou ik mogelijk op kunnen inspelen... Ja. dat zullen ja. ze doen, zeker maar, de grotere werkgevers. Maar wel facultatief, maar, want mogen ze bijvoorbeeld vragen ja. naar relatieproblemen? Uh, nou ja, vragen... <laughs> he, dat is natuurlijk een beetje lastig. Wat, je, wat, je natuurlijk, wat ook wel vaak gebeurt op de werkvloer... is dat je natuurlijk contact hebt met je direct leidinggevende. En natuurlijk wordt daar bespreekbaar gemaakt. He, mijn, mijn oma is in het verzorghuis gevallen... moet nou worden geopereerd, ik moet daar zijn. Uh, kan ik een dagje verlof opnemen? He, überhaupt ja. is dat natuurlijk heel erg goed... als je gewoon problemen thuis of wat het ook is... bespreekbaar maakt met je leidinggevende. En die kan daar dan ook ja. op inspelen bijvoorbeeld... van werk nog maar een paar dagen thuis als dat beter uitkomt neem verlof of weet maar ik Maar dit klinkt allemaal weet, facultatief ja, dat is allemaal facultatief. Want als je gaat nee. zeggen van... Nou, bijvoorbeeld zo van een relatiecoach... zou een werkgever moeten betalen. Kijk, dan heb je twee problemen. Ten eerste dat je als werkgever... jouw gezagsbevoegdheid over die werknemer... strekt zich niet uit tot het privéleven nee. van die werknemer. Nee. En ten tweede, daarmee kom je namelijk ook al heel gauw... in het vaarwater van de persoonlijke levensfeer van die werknemer. Ja, dat is een grondrecht. Wat je moet eerbiedigen ook als werkgever. Ja. Dus we moeten heel zwaarwegende argumenten... Te zijn, wil je daar een inbreuk op kunnen maken ja, en dus, dus bepaalde dus, dingen voorschrijven. Ja, dus aanbieden wel, maar voorschrijven niet. Uh, ik ga nog even naar commentaar. Ja, in en persoonlijke ja. levensfeer gescheiden houden. Ja, commentator Miley Vos. Uh, vind je het goed dat dit op de kaart komt te staan? Het is goed dat het op de kaart komt te staan, want uh, we leven inmiddels wel in een heel andere wereld. Vroeger zat je misschien in de fabriek en trok je daar de deur achter je dicht en was dat de scheiding werk privé, was heel groot. Nu wordt er ook verwacht dat je s'avonds ook mail doet. Dus die, die werken privé lopen door elkaar. En sterker nog, uh, vaak, sommige mensen zitten vaker op een werk en hebben veel te maken met een collega's, met vrienden en familie. Ik vind het zelf heel normaal dat je ook wat vaker aan elkaar vraagt hoe gaat het met je? En dat betekent niet gelijk dat je al naar je hele hebben maar er wordt te weinig gevraagd hoe gaat het met je? Wat soms kan leiden tot burn-out en, en soms gaan de mensen met depressies durven er niet over te praten omdat er een enorm taboe is om te praten over dat het soms niet goed met je gaat. Nee. Maar je wil ze de kost niet geven, het kost namelijk 20 miljard per jaar. De psychische aandoeningen, ja. inclusief uitkeringen en zo. Dus het, je moet het wel vragen. Ja, Peter Hulse wil ook even reageren. Uh, de werkgever die gaat zich bemoeien met jouw situatie thuis. Hoe vind je dat? Ik denk dat bij werkgeverschap anoniem hoort dat je elkaar begrijpt, naar elkaar probeert te luisteren. Dat je daar geen regels voor nodig hebt. Uh, en in ons geval van ouders en onderwijs betekent dat aansluitend op wat Meili Vos zegt. dat ik vaak eerder tegen de mensen moet zeggen: doe eens iets minder en luister ook naar jezelf. Ja. dan dat je alleen ja. maar probeert te presteren. en inderdaad ja. s'avonds laat nog mail wegwerkt. Nou, Jan-Hol, ik, ik hoor veel bijval. Ik zou zeggen: wanneer het in ja, het gemiddelde beginnen we er heel snel aan. Uh, we hebben aanstaande woensdag in Ede hebben we een symposium daarover. Soms binnen in Ede, daar komt bijvoorbeeld de hoofdcommissaris van politie uit Amsterdam vertellen hoe hij probeert daarmee om te gaan. Want Bij in, de politie, ja, want in spannende werkkringen waar veel gebeurt, stress is, onregelmatigheid is, dus mensen in spannende situaties medewerken daar heb je veel hogere echtscheidingspercentage... en daar heeft hij ziekteverzuim van. Ja. Dus hij zou graag een, een set van instrumenten willen... Ja, binnen wetgeving wanneer dat kan. Ja. We gaan hier vast meer over horen. Maar het is geen weekend, lieve mensen... voordat onze huisdichter Rickert Zuiderveld gesproken heeft. En hij heeft zich deze keer laten inspireren door bevroren ijs. De roepstem van het ijs. Het wintert. En ik zie het veld verbleken... in tinten hagelwit en parelgrijs. Van ver hoor ik de roepstem van het ijs. Zeg vriend, is het geen tijd om af te spreken? Ik wacht, ik ben jouw spiegel, jouw vorstin. Kom hier en bind je gladde ijzers onder. Verlies jezelf aan mij en aan het wonder, dit wijdse land. En zweef de ruimte in. Daar ga ik dan, voorbij mijn eigen grens. En kras mijn naam in de oneindigheid van deze ijsvloer, helder. Als kristal. Hoe groot is dit, hoe nietig is een mens. Niet meer dan een bevroren stukje tijd. Een sneeuwvlok op de neus van het heelal. Dankjewel, Rickert. En ik dank onze andere gasten. Paul Rozenmuller, Peter Hulsen, Vivian Keulaert... Jan Hols, Saskia Peters en commentator Meili Vos. Straks bureau Buitenland met Rick Delhaas. En om half negen dan zijn wij er weer met uh, langs de lijn en omstreken met het wekelijkse nieuwsforum. Ik zeg uh, tot dan. Dag, dag. NTO Radio 1.